1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune Linda de Vries, schaatster. Het hele weekend was zij de eerste reserve van de vrouwenploeg. Maar nu is het damestoernooi afgelopen... en is het ook bijna gedaan met haar schaatsloopbaan. Nog één wereldbeker volgende week. En dan is het tijd voor andere dingen. GroenLinks wil met een spoeddebat... de salarisverhoging van ING-topman Hamers tegenhouden. Het NOS Journaal nu met Dorald Mechts. Fractievoorzitter Jesse Klaver reageerde in het televisieprogramma... Buitenhof op de commotie die afgelopen week is ontstaan... na de aankondiging dat Hamers er een miljoen bij krijgt... en uitkomt op een jaarsalaris van ruim 3 miljoen euro. Wat wij voorstellen is dat er een spoedwet komt. Die zal ik ook deze week indienen. Op weg naar, naar deze uitzending heb ik de eerste conceptteksten al zitten lezen. We zijn daar gisteren aan begonnen. Ik uh, verwacht dat we die deze week nog kunnen, kunnen indienen. En wij stellen voor een spoedwet die de, de, de gaten in de wet dicht... maar die ook de minister van Financiën een vetorecht geeft... Uh, als het gaat over de beloning van de topmensen van de uh, systeembanken in Nederland. Jesse Klaver, zojuist in Buitenhof, Die alle partijen op de wetten steunen. Hamers krijgt een salarisverhoging van meer dan 50%, omdat hij volgens ING vergeleken met zijn collega's bij andere grote Europese bedrijven veel te weinig verdient. In China kan president Xi Jinping levenslang aanblijven. Het Chinese volkscongres heeft een grondwetswijziging goedgekeurd waarin dat wordt geregeld. Van de bijna 3000 leden van het Chinese parlement stemden er twee tegen en drie hebben er niet gestemd. Zo komt er een eind aan de regel dat de president na maximaal twee termijnen van vijf jaar aftreedt. En het Volkscongres stemt daar ook mee in... dat Xi's goed in de grondwet wordt verankerd. Zegt correspondent Marieke de Vries. Dat betekent dus eigenlijk dat Xi's wil wet is. Hè? Dat wat hij zegt, dat uh, staat nu in de grondwet. En daar moet iedereen zich aan houden. En als je daar kritiek op hebt, op zijn speeches of op zijn boeken... dan kan dat strafbaar zijn. De Franse rechtspopulistische partij Front National heeft Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap van de partij afgenomen. Dat is besloten op het grote partijcongres in Lille, waar dochter Marine Le Pen ook is herkozen als partijleider. En onze correspondent Frank Renaud is daar ook. Frank, eh, waarom die beslissing om de banden met Jean-Marie Le Pen, de oude Le Pen, nu helemaal te verbreken? Marine Le Pen wil gewoon echt breken met het verleden. Ze wil dat oude imago van de partij van zich afschudden. En Jean-Marie Le Pen, haar vader, dat was natuurlijk de oprichter van de partij. Dus die stond symbool voor die politiek oude stijl, zullen we maar zeggen. Nou, hij was al uit de partij gezet door zijn dochter, door Marine Le Pen. Nu is dus ook door het partij zelf hier in Lille de functie van erevoorzitter geschrapt, Want Jean-Marie Le Pen was wel nog steeds erevoorzitter. Die functie is dus geschrapt en daarmee staat hij dus de facto buiten de partij nu. En dat is een extra stap voor Marine Le Pen op weg met die vernieuwing van het Front Nationaal. En Marien is uh, unaniem herkozen als partijleider voor de derde keer dus. Uh, dat betekent geen weerstand tegen uh, Marien als leider. Nee, ze is unaniem gekozen ook inderdaad. Hè? In tegenstelling tot in China, wat we net hoorden, daar waren nog twee stemmen tegen. Zelfs hier niet, 100% stemde voor Marine Le Pen. Maar ze was ook de enige kandidaat. Haar leiderschap in de partij staat vast, hoor, dat is zeker. Maar in de wandelgangen, daar hoor je natuurlijk wel kritiek. Want wordt hier gezegd, die laatste presidentsverkiezingen vorig jaar... die heeft ze verloren van Emmanuel Macron. En de vraag is of ze het eigenlijk nog wel kan redden in 2022... als die volgende verkiezingen worden gehouden... is zij wel de meest geschikte kandidaat. Die vraag wordt hier wel degelijk gesteld in de van het partijcongres. Maar als mm. Marine Le Pen op het podium staat, dan is er natuurlijk applaus. Mm. Nou, zij uh, in elk geval nu herkozen. Paar geen erevoorzitter. voorzitter, meer. Uh, wat staat er nog meer op het programma? Nu is het lunchtijd. Half 1 is de lunch begonnen voor alle 1500 aanwezigen hier in Lille. En om drie uur is het moment waar eigenlijk iedereen op zit te wachten. Dan gaat Marine Le Pen speechen. En dan zal ze de nieuwe naam van het Front Nationaal bekendmaken. Want ze wil dat de partij met een nieuwe naam verder gaat. Bellen we jou later vanmiddag weer. Frank Renaud was dat vanuit Frankrijk. Dankjewel. Het aantal vrouwelijke loodgieters is in ruim tien jaar met ongeveer 50% toegenomen. Vijfhonderd betekent dat iets meer dan 1% van de loodgieters op dit moment vrouw is. Steeds meer meisjes kiezen voor een opleiding in de installatietechniek, zegt de brancheorganisatie. De Britse politie heeft sporen van zenuwgas gevonden in de pizzeria in Salisbury... waar vorige week de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter lunchten. En kort daarna werden zij bewusteloos gevonden in een park. Ze liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een criminelen proberen via mails internetters af te persen... door te dreigen met de publicatie van een masturbatiefilmpje. De oplichters zeggen dat ze via een virus beelden hebben gemaakt... terwijl iemand zichzelf aan het bevredigen is. Gedreigd wordt die beelden naar alle contactpersonen in de telefoon te sturen... als niet 500 euro in bitcoins wordt overgemaakt. De fraude helpdesk waarschuwt niet betalen. Het NOS Journaal. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick Faber en D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandi... zijn uitgeroepen tot groenste politicus van 2017. Gebeurde vanochtend op deze zender in het Radio 1-programma Vroege Vogels. Volgens organisator Natuurmonumenten brengen Dick Faber en Gerbrandi... volhardend en diplomatiek een natuurvriendelijke landbouw dichterbij. Gerben-Jan Gerbrandi ziet de prijs als een goede aanmoediging om door te gaan met zijn werk omdat er zoveel tegenkrachten zijn, is het een enorme aansporing om er uh, nog harder mee door te gaan. Want verduurzaming kan alleen maar slagen als we dat op een radicale manier doen. En radicaal is altijd moeilijk in de politiek. Want mainstream is eigenlijk hetgeen waar de grootste nadruk op ligt. Dus als je de dingen wat radicaler, grotere veranderingen tot stand wil brengen... dan uh, ja, vaar je altijd ja. tegen de stroom in. En dat is lastig. Gerber Jan Gerbrandi, Het is de tiende keer dat Natuurmonumenten de verkiezing organiseerden. In Amsterdam is vandaag de laatste dag van de wereldkampioenschappen allround. Gisteren pakte Miho Takari de titel bij de vrouwen. Vandaag valt de beslissing bij de mannen. Sebastian Timmerman die gaat het toernooi voor ons volgen. Spas, wordt dat een Nederlands gevecht of kan een Noor nog roet in het eten gooien? Nou, dat laatste kan uh, zeer zeker gaan gebeuren. Want Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen... staat uh, tweede in het algemeen klassement na de eerste dag. Won gisteren de 5 kilometer. Dat was al bijzonder. Dat was uh, voor het eerst eigenlijk dat Sven Kramer... Uh, uh, sinds hij in 2007 voor de eerste keer wereldkampioen werd... de 5 kilometer niet won bij een WK Allround. Pedersen deed dat dus. En de verschillen zijn ontzettend klein. Roest leidt in het algemeen klassement. Patrick Roest, de 22 jaar jonge ploeggenoot van Sven Kramer... En hij heeft 38 honderdste van een seconde voorsprong op Pedersen. Treffen elkaar dadelijk in de laatste rit van de 1500 meter... de voorlaatste afstand. En Sven Kramer rijdt in de rit daarvoor als nummer drie... in het algemeen klassement. Hij staat ook maar op 51 honderdste van een seconde... van de leider van Patrick Roest. Daarna valt er een behoorlijk gat van twee seconden... naar de nummer vier, maar naar Marcel Boske. Maar die drie zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. En ik denk dat Roest en Pedersen vooral zullen willen proberen... om met meer dan 10 seconden voorsprong de slotafstand in te gaan. We gaan dus straks beginnen met de 1500 meter. Het inrijpaar komt nu op de baan. En die gaan dadelijk uh, kijken of de tijdwaarneming klopt. En dat inrijpaar is een historisch paar. Johan Olaf Kos tegen Erik Heiden. Dadelijk op de coolste baan in Amsterdam. Sebastian Timmerman, de ontknoping van het WK Allround bij de Mannen. En ook uh, de slotfase van uh, Groningen-Pek Daar gaan we het nu over hebben. Die zijn allemaal te volgen bij langs de lijn. Twee uur op deze zender, NPO Radio 1. Ik zei het al, Groningen-Pek Zwolle. In half één is die wedstrijd begonnen in de Euroborg. Groningen moet zich nog veilig spelen. En Zwolle wil meer flow van voor de winterstop zien terug te krijgen. Chris Wobbe, wie slaagt er in dat eerste half uur het beste in de doelstellingen? FC Groningen, want het leidt met 1-0. Eigen doelpunt was het wel van Ryan Thomas, maar de aanval was perfect van FC Groningen. Dat terecht voorstaat, dat goed speelt tegen Pek Zwolle, dat echt op zoek is naar de juiste vorm. Inderdaad, die vorm van voor de winterstop komt er vandaag niet echt goed uit. FC Groningen daarentegen met dat jonge middenveld speelt steeds beter en beter. Grote uitblinker tot nu toe, Juninho Bakuna... Verantwoordelijk voor een aantal belangrijke pases, winst en duels. En net was Peck heel even gevaarlijk met het afstandsschot. Dat blokte Bakuna dan weer. Daarna had hij weer een mooie solo. Dus wat dat betreft is Bakuna toch wel even de belichaming... van op dit moment de Groningse overmacht. Want Peck heeft weinig in de melk te brokkelen. Waar het historisch het altijd moeilijk heeft in Groningen. Slechts één keer gewonnen in 15 wedstrijden. En op dit moment stevend Groningen op de eerste overwinning van 2018 af. Want in de 39 e minuut staat er nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Chris Wobbe was dat. Dankjewel Straks, ik zei het al, vanaf twee uur meer sport in Langs de Lijn op deze zender. Het weer nog, de regen die trekt naar het noorden en oosten. In het zuiden wordt het zo langzamerhand droog. In het westen zelfs met een beetje zon erbij. Morgenochtend in het noorden mist in het oosten regen. Op andere plaatsen af en toe zon. Maar in de middag buien. En het wordt net als vandaag ongeveer 15 graden. NPO Radio 1. Max. Welkom bij de Gershoofd. De Pestribune met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag, schaatser Linda de Vries is, uh, is bij ons. Dag Linda, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, ik zeg nou wel heel optimistisch: schaatser, Maar het is, zit erop, hè? Vrijwel. Ja, klopt, daar heb je gelijk in. Ja. Het zit er bijna op. Laatste rondje is wanneer? Uh, zaterdag, aankomende zaterdag. Ga je doen? In Minsk. Een Wildcup rijden rijden, drie kilometer. En nog wel gemotiveerd daarvoor, als je weet, de, ronde, de laatste ronde, um, laatste keer? Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb er zeker moeite mee. Maar um, ik mocht rijden in Minsk, dus ik wil het afsluiten daar met mijn trainer. En uh, wat het wordt, het zien we wel. Maar uh, nog je één je, keer pijn lijden. Nog één keer echt je best doen, hè? Ja. Linda de Vries, welkom op de perstebunnen. Twitter mee met hashtag de perstribune. En in deze uitzending verder het vervolg van Groningen-Pek. Daar staat het 1-0. En Ron Vergouwen heeft Kassie gekeken. Ik neem aan naar de mol ook, hè? Ook over de mol, maar ik ga het vooral ook hebben over... Um, hebben jullie wel eens van de term 'vreubelen Fransen gehoord? Nou, freubelen wel. Nou, ja, freubelen nog wel, maar de rest niet. Heeft... Nou, het wordt wel eens de, de, de term uh, ja, houdt dat je met je handen bezig bent, lekker creatief knutselen en zo. Nou, daar zijn tv-programmas over gemaakt en daar ga ik het over hebben. Een... Leuk freubelen, Govert. We zijn benieuwd. Of het een leuk programma oplevert. <laughs> nou, daar gaan we rond horen, maar ik hou mijn hard vast. Dan moet je zelf allerlei dingen gaan maken, dat is toch vreselijk. Linda de Vries is hier, je kent haar uh, als schaatser natuurlijk. Uh, Linda, reserve voor het WK Allround in Amsterdam, Olympisch Stadion. Net afgerond bij de dames. Het is uh, wust niet geworden, Een Japanse dame. Ja. ja nummer 1. Ja. En dan was jij reserve en toen vroeg ik me af... Uh, moet je dan dat hele toernooi daar zijn? Nee, dat moet niet. Uh, twee uur van tevoren is uh, zeg maar de laatste kans... dat er afgemeld kan worden en van een Nederlander zeg maar, en dat jij dan in kan vallen. En uh, eigenlijk ben je vanaf dat moment ben je eigenlijk wel vrij wat je doet. Maar uh, ja, ik ben dan ook wel zo'n liefhebber dat ik daar gewoon kijk. En ja, ja, denk je niet? Want dat hoorde je dan vrijdag. Hè? Vrijdag begon het toernooi, het WK voor de dames... Uh, voor Dorie kan er nou niemand een lichte griep krijgen. Al is het maar voor anderhalve dag. Ja, die heerst. <laughs> uh, ja, nou ja, weet je, ik wist dat die mij hartstikke fit waren en ja. ze waren ook goed. Ja, en, ze worden en, ook verkouden. Uh, ja, maar ja, je, weet je, als je een beetje verkouden bent, kan je nog steeds wel schaatsen oh. hoor. Dus uh, nee hoor, dat is uh, het is ja. helemaal goed zo. En, uh, ja, ik weet niet, ik hoop niet echt dat er dan iemand. Uh, nee? Nee. Nee. Nee. nee? Waarom niet? Ja, ze hebben het gewoon verdiend. Dan. Weet je, ik ben op waarde geklopt dat ik daar niet ben gekomen. Ja. Nou, dat is lief van je. Ja, <lacht> nou ja, dan, uh, dan is het ook zo. Ja, maar topsporter heeft het er ook de pest over in. Tuurlijk. Okay. Ja. Want um, die meiden die jij dan daar wel hebt gezien... Mm -hmm. hè, op die coolste baan mm -hmm. in, uh, in Amsterdam... die komen allemaal terug uit Korea. Ja. En jij was daar niet. Je hebt nee. je niet kunnen plaatsen. Nee, klopt. Um, wat zeg je daar dan over tegen ze? Um, ik feliciteer ze met hun prestaties. En, uh, ja, ik heb daar wel met trots gekeken wat er gebeurd is in, uh, in Korea. Ze hebben het daar supergoed gedaan. En um, ja, van dat ben ik misschien ook wel... Ik ben natuurlijk topsporter, maar ik ben ook wel een groot liefhebber van de sport... En uh, ja, ik was oprecht gewoon trots op hun allemaal eigenlijk. Niet alleen op deze drie die hier mochten rijden, maar ik vind dat ze het allemaal gewoon goed hebben gedaan voor Nederland. En hoor je dan nog een beetje bij zo'n groep? Want die groep die komt uit Korea, heeft samen de Olympische Spelen meegemaakt. En dan sta jij als reserve ze op te wachten. Ja, maar zo is dat natuurlijk. Dat is natuurlijk in schaats een beetje, of een beetje raar. Je bent daar natuurlijk in Korea en dan zijn ze een groep. Maar als ze thuis zijn zijn ze gewoon weer allemaal in hun eigen ploeg oh ja? en uh, ja dan hebben ze vast nog wel uh, activiteit en zo maar ja zo, zo gaat dat eigenlijk een beetje dan uh, dan zijn ze gewoon weer zo Zanoek zat natuurlijk bij mij zit bij mij in het team ja, dus uh, dan traint ze gewoon weer met ons in de ploeg dus ja dan uh, dat gaat een beetje zo. Laten we eens even naar jouw carrière kijken ja. die dus bijna ten einde is um, Jij hebt zilver gehaald op het EK Allround in 2013. Mm -hmm. En uh, WK-Gaus op de teamachtervolging in 2012. We ja. hebben wat mooie hoogtepunten op een rij. Ook Linda de Vries maakt kans op een medaille. De Vries gaat hij toch winnen, denk ik. De Vries. Ja, die gaat het pakken. Ja, daar is ze. Daar komt de Vries boven in. 157-08. En dat is een goede tijd, hoor. Dat is een goede tijd hier in de Heerenveen. Linda de Vries... Voor Die is ook een mooi Rond. seizoen aan het doormaken hoor, dat dit seizoen al leuke dingen laten zien. Ja, het was, ik vond het spannend zeg maar vanaf de laatste twee ritten. Toen, toen dacht ik ja... En voor wist je het wel? Ja, nee, ik wist het niet, maar toen was het ja, of ik word vierde of ik word nog vijfde. En alsjeblieft vandaag een keer niet, weet je wel. En, uh, Nou ja, nu derde, dat is wel uh, eindelijk een keer op dat podium. Ben het Goud is binnen voor Nederland. 3-0, 3-31. De Poolse vrouwen pakken het bots. Net als Super op de Span. spelen. Ja, geweldig. Maar wat een feest bij die Nederlandse vrouwen. De Vries, Rust, Galkenburg van rechts naar links. Ja, ik weet niet. We waren denk ik allemaal gewoon best wel los. En uh, we hadden er allemaal gewoon heel erg veel zin in. En, ja, en het is gewoon gaan. En uh, we hadden alles goed besproken. En, nou uh, ja... Het lukte vandaag gewoon. Wust, de Europese kampioen is binnen. Linda de Vries rijdt een uh, ongelooflijk persoonlijk decor van 7-0-2-77. Wust, Europese kampioen, voor de tweede keer. Linda de Vries debuteerde vorig jaar in Boedapest met plek 4. Is nu twee plaatsen opgeschoven. De Vries hoeft niet te vrezen voor haar positie. Linda de Vries is weer terug aan de top na een moeilijk Olympisch jaar. heeft weer haar draai gevonden reed een stoere drie kilometer. En doet dat ook op de vijf kilometer. Maakt het verschil met de rest. En is zeker van brons. Linda, dit was je lopen. Ja. Wat is de reactie? Ja, ik vind het toch wel heel leuk om terug te horen. hoor. Dat zijn uh, allemaal hele mooie momenten geweest. In mijn hoogtepunt eigenlijk. Ja, ik, uh, het, het zijn er wel een aantal. Maar uh, ik had graag... Uh, ...gehoord dat het lijst iets langer was. Ja, wat mis je? Podium WK Allround mis ik. En uh, ja, ik mis natuurlijk ook wel dat ik geen spelen heb gereden. Ja, dat is het eigenlijk wel. Kun je daarmee leven? Ja. Want ik dacht even in je stem hoor ik een hapering... ...maar dat kan ook gewoon een natuurlijk momentje zijn geweest. Ja, nee, ik kan daar zeker mee leven. Dat, weet je, het is niet anders. En uh, ik heb een keuze gemaakt. Ik ga er niet meer door, of in ieder geval uh, niet schaatsend uh, zelf dat ik uh, mijn eigen prestaties weer uh, vol aanzet dus uh, nee dan is het goed zo en dan weet je uh, dat het over is en dan weet je wat ik ervan vind dat het misschien niet genoeg is geweest maar uh, die frustratie die zal misschien nog wel even blijven dat ik vind dat ik misschien iets meer had moeten laten zien maar dat is een topsport dat zit erop of het zit eronder en uh, het zat er de laatste twee jaar te veel onder ja, want Grover vraagt aan jou, kan je ermee leven? En dan zeg je heel resoluut ja. Alsof je dat hebt besloten. Ja. Ja, ja is dat zo? Ja. Maar het gaat misschien nog wel even tijd kosten. Dat, uh, dat, ze, dat, ja, dat probeer ik dan ook een beetje uit te leggen. Dat het een beetje mijn eigen frustratie zit ergens. Hè? Dat, ik, dat, ik, nou ja, dat het me niet gelukt is op de momenten dat het moest. Dit jaar was ik ook heel erg goed. En uh, ja, het is me gewoon op de juiste momenten dan niet gelukt. Dan heb je topvorm nodig en dat heb ik niet gehad. En komt dat dan door iets wat je jezelf verwijt? Nee, niks. Nee. En dat, is, dat verzacht het natuurlijk. Alleen het is wel, je zult echt nog wel eens een paar keer hebben van... wat als het wel was, weet je. En dat, uh, dat mag ook, denk ja. ik. Dat is denk ik ook heel normaal. En, uh, maar het is Want je, goed zo. je twitterde over je afscheid. Ja. En daar stond in jouw zinnetje, het is het mooiste wat er is... Ja, en topcarrière en schaatscarrière. Ik vind het topsportleven het mooiste wat er is. Waarom? Um, omdat ik vind dat wij uh, een heel goed leven hebben. Als jij. Uh, weet je, dat ligt natuurlijk als je sporter bent of je bent geen sporter. Hè? Ik vind het het mooiste leven. Want je staat op, je ontbijt, je eet gezond, je bent gezond bezig. Je gaat trainen. En ook al is dat soms uh, drie uur in de regen fietsen, dan nog, um, je bent buiten. Je, hoeft, je moet gewoon fietsen, je moet je blokjes draaien. En dan ben je weer binnen en dan is er weer een warme douche en een lunch. En je gaat even lekker slapen. En dan ga je smiddags weer trainen. Maar leg eens uit wat daar heel erg mooi aan niet. Nou oh, ja, dat vind ik. Ik vind dat wel bevorderd als jij dat mag doen. Ja, maar dat ik je hoor jou zeggen, je zijn. moet, je moet, je moet. En je moet morgen weer. En volgende week weer. En zo voelt dat niet, hoor. En over vier jaar wil je ook nog de spelen halen. Dus je moet vier jaar lang al die dingen doen. Maar zo voelt het niet, zeg je? Nee, ik, nou, ik, vind, ik heb altijd wel echt per jaar gekeken en um, de spelen had ik natuurlijk een sortie niet gehaald en uh, nu heb ik hem weer niet gehad en het was ab absoluut een doel maar het is ik heb ook heel veel mooie dingen wel behaald weet je, je hebt elk jaar met schaatsen heb je een ek en een wk en uh, ik was echt wel vond ik een pure aroundster en uh, dan weet je dat je afstandsspecialisme niet altijd even goed is en dat is nou dat is misschien wel mijn uh, nou een beetje mijn punt geweest, dat ik niet... Er was niet echt één afstand waar ik altijd super in uitblom, go ja, ja. goed in was. Ik moest het meer van een klassement hebben en... Um ja, dat, ik vond ook het oranje schaats eigenlijk het allermooist om te doen. Maar ja, Wij spraken Margot Boer, ja. eh, ook schaatser geweest mm -hmm. eh, enige tijd geleden. En zij vertelde dat ze eh, een paar keer een bocht had gereden. Dat was haar specialiteit dan de bocht. Dat ze kippenvel al in de bocht had, omdat ze voelde... Jeetje, wat gaat deze bocht goed. Ja. Herken je dat? Um, misschien dat niet helemaal, maar het is wel als het schaatsen heel goed gaat... en heel lekker gaat... dan is dat wel echt een heel lekker gevoel. Kippenvel ja. in de bocht? Nee, ik denk niet dat ik kippenvel onder het schaatsen krijg... maar wel een heel erg geluksgevoel. Ja, ja geluk. Ja. En wanneer dacht je... aan dat geluksgevoel maak ik een eind. Ik wil <sus> het niet meer. Je hebt een moment ergens gehad... Mm -hmm. dat genoeg genoeg was blijkbaar. Ja, uh, op het OKT was ik niet goed genoeg. Wat is de kwalificatie? toen. Ja, toen uh, werd ik op waarde geklopt... En uh, ik kon mezelf op dat moment niks verwijten, want het was niet goed genoeg. Mm. En uh, nou ja, dan, weet je, dan uh, ga je naar huis. En dan dat weekend daarna hadden we alweer het EK afstand en dan mocht ik dan rijden. Hey, maar je zegt ik kan mezelf niks verwijten, want ik was niet goed genoeg. Nee, maar dan moet je jezelf toch wel verwijten dan. Nou, dat, dat je niet goed genoeg bent op het moment dat je het moet zijn. ja. Maar wat, waar, waarvan moet ik maar. Wat, wat nou, ik? dat je daar een goede pest over in hebt. Dat je denkt van ja, maar nu had ik moeten bewijzen dat ik wel goed genoeg was en uh -huh. ik was het niet. Nee. En dan heb ik met de. De rest de, was beter. PP voor ogen uh, voor geknokt. Ja. ja. Ja. Maar de rest was beter. Ja. Is dat, maar dat is wel heel nuchter. Ja, maar dat ben ik denk ook altijd wel geweest. Oh, ja? Ik? ja. Ik denk soms ook wel eens dat ik uh, te veel en te goed kon relativeren. Dat uh, heel veel topsporters zijn natuurlijk wat hard. En ik. Ik ben in die zin wel hard hoor, daar niet van. Maar um, ja, ik ben heel nuchter. Het is, um, ja. het is ook zeg maar. Ik, ik zou niet stoppen met schaatsen, dus omdat ik het leven zat ben. Of dat, dat sportleven, want dat vond ik, vind ik het allermooiste wat er is. Maar ik ben het zat om uh, mezelf elke keer gewoon teleur te stellen. Ja, het zit gewoon niet in jouw lijf om beter te zijn dan wust, bedoel je. En daar moet je gewoon mee leven. Maar uh, ik je nog zilver krijgen. Nou ja, ben ik nog steeds niet, daar ben ik het niet helemaal nee? mee eens. Ik denk dat het wel in mijn lijf zit of heeft gezeten, maar het is er niet uitgekomen. En maar hoe verklaar je dat dan? Want als je daar blijft bij dat gevoel, dan wordt het moeilijk accepteren of niet. Nee, ja, dat weet je. Dat, ik weet niet hoe ik dat moet verklaren, maar ik heb jaren gehad dat ik echt, echt heel erg goed was en ik was dit jaar ook heel erg goed. Alleen, uh, ja, het topsport is soms ook. Uh, Iedereen is structureel heel goed. En ik heb mijn pieken nodig. En die heb ik niet gehad. En, uh, of had je een coach nodig? Zoals nu uh, Johan de Wiet bijvoorbeeld hè, bij, bij de uh, precies, de Japanse. Die het nu gewoon mm. hebben. iedereen zegt, jeetje, dat heeft hij uiteindelijk voor elkaar gekregen. En ik heb ook hele goede coaches ja, gehad ja, in mijn dus hele tijd uh, aan. Ja, ja oh, sorry. Wie ja. was dat? Nou, ik heb dit jaar heb ik Dennis van der Gun en Simon Kuipers als coaches gehad. Ja. En uh, daar heb ik het heel goed bij gehad. En... Um, ik vind dan ook allebei hele goede coaches. Dus daar. Ja, je bent uiteindelijk wel verantwoordelijk voor je eigen succes. En het speelt heus een hoop mee dat je. Het is altijd fijn als je een leuke, goede ploeg om je heen hebt. En uh, fijne coaches hebt. Maar ja, eigenlijk hadden wij dat ja. gewoon. Dus. dus eigenlijk heb je niet de verklaring voor het feit dat het wel in jouw lijf zat. Maar het er niet uit is gekomen. Nee. Oké. Okay. Want je zegt hè, Na zo'n OKT uh, rij je naar huis. Uh -huh. Ben je dan alleen? Zet je dan de muziek hard aan? Ga je iemand bellen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je bent alleen. Dat is, uh, ja, In de dat auto? Is, is dat ja. prettig of mis je iemand dan? Uh, nou, soms zou je wel eens iemand missen... maar dan bel ik diegene gewoon. En uh, dan uh, praat je over wat er is gebeurd. Wie zou je wat, uh, bellen? Ja, je hebt een, in ieder geval... mijn familie heb ik meestal op de ijsbaan gesproken... en uh, mijn vriend. En dan, uh, ja... Dan bel ik soms ex-collega's, vriendinnetjes, die dat zijn geworden van wie, het schaatsen. Wie dan bijvoorbeeld? Ah, ik, volgens mij, als ik het goed zeg, na het OKT um, belde ik Jorien Voorhuis. En die, uh, die belde ik in de auto. en uh, <laughs> Toen heb ik even lekker een uh, potje zitten janken. Ja. ja, en wat zegt zij dan? Ja, het, ze oordeelt niet echt. Dus ik snap het. Ik snap dat dat gevoel er is, Lynn. En, uh, ja. Balen voor je? ja. Ze zijn heel lief, dus dat is, uh, ze begrijpen het ook. Hè? Ze weten waar je het over hebt. Ze weten zelf ook hoe dat voelt. Dus dan uh, is dat wel fijn. Ja, dan praat je met iemand die, die begrijpt wat jij doormaakt. Maar ik, ik vroeg me af, kijk, je hebt goud gewoon op de ploeg achtervolgen. Uh -huh. um, ben je met, met die dames op de baan? Praat je dan nog tegenover? Heb je daar überhaupt nog uh, tijd en adem uh, voor? Om um, uh, nog even te communiceren? Oh? Onderweg? Ja, als je bezig bent. Uh... Ik, zag, want ik zag bijvoorbeeld Sven Kramer was met die ploegen achtervolging bezig... en die keek nog even op zijn naar het publiek. Dus je, je kunt je gedachten blijkbaar nog even van de baan ook verplaatsen. Ja, dat kan. Of onbewust, dat dat weet kan. je hoe dat gaat bij jullie. Ja, ik, ik zie altijd en ik hoor altijd vrij veel... ook al is het bijvoorbeeld heel uh, druk in het stadion. Ook of, individueel? Uh, ja. Uh, wat hoor je dan? Nou, ik hoor bijna altijd... of in ieder geval, het is volgens mij wij je je op focust... Focus, en dat is ook voor iedereen verschillend... maar ik hoor mijn coaches meestal goed... Dat waar. ja en Want Die schreeuwen uh, toch alleen maar wat? Wat zei je? Die schreeuwen alleen maar wat. Ja, alleen harder, je, harder. Je, nou, je maakt ook heel vaak een raceplan het plan van tevoren. En die Word je dan bestreken... niet boos om zo'n schreeuwende coach? Want dan denk je, ja, dan weet ik ook wel dat ik harder moet. daar nee, zijn maar, we hiervoor bij elkaar. Nou, huh? Ja, klopt. Maar dat is denk ik ook eigenlijk niet wat hun roepen. Hun roepen waar je mee bezig bent en waar je op moet ja. letten. En dan ga je proberen om dat uh, nog zo goed mogelijk ja. uit te voeren. Want dat is dan één kreet. Wat roept hij dan bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld uh, blijf achterop zitten. Nou ja, dan ja. Uh, ga je achterop blijven zitten, want als je te veel uh, Gewoon achter, uh, fysiek achterover. Iets. Ja, o, dat je, je, ja, dan zeg maar, je, je. Ze zeggen altijd op je punten en dan val jij en dan zit je eigenlijk op je punten van je schaatsen. Ja. En Dan heb je een moeilijke afzet of dan heb je eigenlijk trap je alles naar achter in schaatsen termen. En als je achterop blijft zitten, he, hou je, je behoud je je afzet. En die is natuurlijk essentieel bij het schaatsen om. Uh, Hard maar je hebt gaan. nooit de aanvechting gehad om iets terug te roepen. Dat je zegt: van ja, dat weet ik ook wel. <laughs> Kop dicht. Ja. Komt dicht. Nee, kan nee, ook. nee, nee, dat heb ik nooit nee. gehad. Nee. En in die ploegenachtervolging, hè, bedoel, daar moet je achter elkaar en ja. het liefst zo uh, tegelijkertijd mogelijk. Ja. Zeg je dan nog wat tegen elkaar? Nou ja, als het heel goed gaat, eigenlijk, dan is het volgens mij uh, vrij stil. Maar uh, nee, ja, daar zeg je eigenlijk niet zoveel. Nee. En alleen als je bijvoorbeeld niet goed achter zit, dan probeer je te communiceren. Maar. Namelijk, stop. Of uh, stop. Ja, ja, je moet heel kort, je spreekt van tevoren af wat voor kreet je gaat ja, ja. geven. En uh, maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat die uh, toen ik wereldkampioen werd, volgens mij ging dat toen echt van een leien dakje. Linda, wij vragen onze sportgasten, geet en ik... en uh, iedereen die jou tegenkomt uh, en die iets met Max omroep Max te maken heeft... wat zou jouw sportfragment zijn? Uh, en jij koos voor uh, de Olympische rekstokfinale. Velen zijn je voorgegaan. De finale met uh, Epke Zonderland. Mensen vinden dat een prachtig, collega's zoals jij vinden dat een prachtig fragment. We doen het uh, deze keer, het fragment met radiocommentaar. De Casina, de kovacs en de Coleman. Daar komt de Casina als eerste. Nou, die pakt hij. Dan komt de tweede erachteraan. Die pakt hij ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die heeft hij. Nou, het uh, cruciale deel wat dat betreft. De drie vluchtelementen die heeft hij te pakken. Maar nu, nu moet hij het netjes uit gaan maken natuurlijk. Ja, ja zijn gelo 2 uh, ving hij op met kromme armen. Waardoor je niet recht uh, boven komt in de hand Zodat van landing. Hij staat, hij staat, hij staat. Hij staat. Ja, heb heeft staat. En dan gaan de vuisten omhoog. En we zien hem daar staan. En uh, ja, wat moet je eraan aflezen aan het gezin? Ja! ja, hij heeft hem. Hij heeft hem. 3, 3 3 Hij heeft hem. 5 3 3 Epke Zonderland staat op de eerste plaats. Gaat het gebeuren? Goud voor de Turner. Gaat het gebeuren? En Igor Cassina, de man naar wie dat eerste vrachtelement is genoemd, die zit hier naast me. een high five. Oh, hij is binnen, zegt voor Epke Zonderland. 8-6 in de, de eerste. Geweldig. Hij staat de eerste. Het was een prachtige finale. Edwin Cornelissen, de radioverslaggever in gezelschap, ik meen van uh, vader Wevers, de, de turnvader natuurlijk, bondscoach en uh, coach van Sanne. Waarom wil jij dit laten horen, Linda De Vries? Nou ja, ik vind het altijd moeilijk, want ik vind veel momenten in, in, in sport uh, vind ik mooi. En uh, ja, ik weet niet, ik, ik, was, ik vond het ook moeilijk om iets uit te zoeken. En toen dacht ik, nou, wat vond ik eigenlijk heel leuk? Hm. En toen, nou ja, ik vond dat heel leuk. Ik vond dat heel mooi, dat er in Turner Medaille werd gewonnen. Zag je het live? Ja, nou ja, niet live in, in Londen, maar wel Nee, op nee, televisie. nee, maar op televisie heb je ja, het gezien Ja, het Ja, gebeurde. zeker. Ja, ja. Ja. Ik vind Turner altijd een van de mooiste dingen. Jij had het en... kunnen worden, hè? Je had Turner kunnen worden, toch? Jawel, ja, jij, kon, jij, kon, uh, jij kon handstanden maken en ja. uh, koprollen en al die enge dingen. Ja. Casina's. <laughs> ja. Nou, dat denk ik net niet, nee. maar... Ze staat en ze staat. Nee, maar ja. heb je die ambitie? Want je, je was wel turnster, toch? Ja, ik was turnster en tennister en uh, ja. op mijn vijftiende ben ik gaan schaatsen. En waarom koos je voor het schaatsen dan? Ja, dat is een heel gek verhaal. Oh, nou, wij zijn gek op gekke vanen. Ja, nou, ik uh, kon goed tennissen en ik kon goed turnen en uh, ik zat in de bondstraining van tennis en... Um, ik was veertien en werd bijna vijftien. En toen zei mijn uh, tenniscoach van... Uh, hey uh, Lin, ik denk dat je de top 100 van de wereld niet gaat halen met tennis. En uh, misschien moet je eens gaan proberen te schaatsen. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Nou, dus, um... Maar stort dan een wereld in? Nou, dat deed zeg maar, er ging een jaar vooraf en toen stortte mijn wereld in. En het jaar daarna deed hij iets anders, iets handiger. Want ik <laughs> had ook nog een afspraak met een andere tenniscoach. Die waren uiteraard vrienden. En die was ook schaatstrainer van de Drentse selectie. Dus die belde mij op naar een EK, round En um, die zei, zit je televisie te kijken? Ja, Annie Vriesinger won. Hartstikke leuk. Hij zei, uh, ik denk dat jij dat ook kan. Oh. En toen dacht ik, oh... Oké, okay. uh, waarom? Weet je wel, waar baseer je dat op? Oh, ja, ouder of de blue, want je schaatste ja, helemaal niet. Nee, maar ik, ik heb ouders. En uh, het zit eigenlijk wel bij ons, of bij mij... Ja, bij ons alle drie denk ik wel in de gene, dat we alle drie heel goed kunnen sporten. En um, ja, mijn ouders konden heel goed schaatsen. Dus... Uh, als wij conditietraining hadden bij tennis, dan deden we wel schaatsprongetjes. Maar ik wist niet dat dat zo heet. En ik wist ook niet dat dat schaatsprongetjes waren. Maar die tennistrainer <lacht> was dus ook schaatstrainer. En die zag altijd wel, goh, ze kan alles wel makkelijk. En euh, nou, toen ging ik drie keer met hem schaatsen. En toen mocht ik, euh, toen zei hij, wil je niet een, een, een lid worden van een club? Ja, en eigenlijk was mijn eerste beeld van de ijsbaan. ik had een trainings pakken aan. Een jongenbroekje met een muts. En ik kwam daar op de ijspijn. En iedereen had van die strakke broeken aan. En ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei. Terug In de auto. Ik zei, mam. Ik wil echt nooit zo'n strakke broek aan hoor. Gaat niet gebeuren. <lacht> maar uh, ik denk dat het drie weken later was. En ik had een strakke broek aan. En ik was lid van een club. En ik reed na vijf keer trainen. Mijn eerste wedstrijdje op mama's oude schaatsen in mama's oude wedstrijdpak. En uh, dat ging best prima volgens uh, iedereen die er verstand van had. En toen zei hij, nou dan maken we het seizoen af. Dat was nog een keer, vijf keer trainen. Na tien trainingen nog een wedstrijdje. En toen zat er al uh, volgens mij twee seconden of zo verschil in met de eerste keer. Toen mocht ik als stagiair in de Drentse selectie. En uh, nou, toen ging het heel hard wauw. Ja. Maar dat, dat, uh, dat is trouwens wel een ontzettend mooi verhaal. Dat je gewoon van de ene sport hup ja. naar de andere en dan kan je het ook meteen. Ja. Maar jij hebt op Instagram een filmpje laten zien dat je de acht keer de, de flikzak achter elkaar ja. doet. Ja. Ik dacht eerst dat is een grap. Dat is het nee. natuurlijk helemaal niet. Maar dat ben jij echt. Ja, dat is heel grappig. Ik was Vorig jaar rond deze tijd ging ik met een groep uh, tennissers ging ik uh, als uh, conditietrainer en kookmoeder ging ik mee naar Spanje. En uh, toen... Uh, ging ik altijd zeg maar cooling down'tjes doen en na, na hun tenniswedstrijden en uh, toen zei ik oké okay, jongens nu allemaal de ratslag en ze keek hem aan en uh, nou allemaal een beetje proberen natuurlijk en uh, kan jij het ook dus ik zei ja ik kan het ook en toen maakte ik dus dat en uh, ja dat was heel grappig want dat, dat hadden ze natuurlijk allemaal niet verwacht dus ja was, dat het was, was wel echt heel leuk dat is ja. indrukwekkend vond ik ja. de tweede helft is begonnen in Groningen bij Groningen Pack Chris ja we hebben een nieuwe speler bij PEC Zwolle. 16 jaar, centrale verdediger Sepp van den Berg. Hij begint aan de kant van de Blauwvingers. In zijn plaats is Erik Bakker naar de kant gegaan. En van den Berg gaat centraal in de verdediging spelen naast Sendler. Dus we hebben twee jonge centrale verdedigers bij PEC Zwolle. Dat een zeer matte indruk maakte in die eerste helft. Zonder FC Groningen tekort te doen hoor. Want de ploeg kreeg veel ruimte. Maakte er ook goed gebruik van. Enige verwijt wat je de Groningers kan maken... Is dat het slechts 1-0 voor staat. Maar de Groningers en Verwijten, ja, die hebben ze veel gehad dit seizoen. En ze doen het nu erg goed. Ze krijgen zelfs een spontaan applaus van het publiek. Nou, dat is in de 26 voorgaande wedstrijden niet voorgekomen in en buiten Groningen. Dus wat dat betreft oog de ploeg van trainer Ernest Faber nu eindelijk wel een beetje. Ja, een beetje complimenten. Over. Het oogt goed en het krijgt ook complimenten van het publiek. Nu Sergio Pat in balbezit van FC Groningen natuurlijk. Balbezit gaat naar Memisevic met de lange bal richting Tom van Weert. En nu Sepp van den Berg moet er achteraan. Maar laat de bal gaan voor uh, Philip Sentler Die terugkomt op uh, Diederik Boer. Doelman van Pek Hij deed heel erg goed voor de winterstop. Na de winterstop, net als de rest van de ploeg, vallen de prestaties een beetje tegen. Ter halve is de voorsprong voor FC Groningen nog altijd 1-0 in de 47e minuut. 16 jaar. Is dat een debutant, uh, Chris, trouwens? Ja, dat is een debutant. Wow. Ja. Fantastisch, Zest... toch? Een, ja, van van een van de jongste waren... ooit, hè, denk ik. Ja, ik denk het ja. wel. Ik moet het nog even aanzoeken. Ja, zoeken. Pexvolle, zeker. Historisch. Ja, is mooi ja. natuurlijk. Hopen dat hij misschien uh, nog een beetje belangrijk is uh, deze tweede helft. We hebben helemaal een mooi verhaal. Zo ja. is het. Linda de Vries-Schaatser, er is post voor je bezorgd. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hoi Linda. Het is alweer even geleden, maar wij hebben tegen elkaar gestreden. Als ik aan je carrière denk, dan gaat het nog naar de tijd daarvoor. Voordat we tegen elkaar hebben gereden. Wij waren op een gegeven moment met TVM op trainingskamp in Hamar. En jij was er toen ook, samen met Brecht Kramer. En wat mij dan opviel, was dat jij een hele harde werkster was. Het was dan ook mooi om te zien dat een paar jaar later... misschien was het een jaar, misschien was het twee jaar, ik weet het niet meer precies... maar dat jij niet meer dat jonge meisje was, maar jij was een concurrenten geworden. Nu je gaat stoppen, denk ik, dat jij kan terugkijken op een paar hele mooie races en een paar mooie medailles. En volgens mij mag je daar super trots op zijn en uh, heb je daar ook heel hard voor gewerkt. Ik wens je heel veel succes in alles wat je gaat doen. En ik ben ook heel benieuwd wat je gaat doen. Nogmaals, succes. Groetjes, Paulien. Dat is heel lief van uh, Paulien uh, yeah. van Deutekom natuurlijk, jou, uh, jouw collega. Uh, wat je gaat doen, horen we straks wel. Uh, Zij ze zegt, je bent een harde werkster. Ja. Is dat zo? Omdat je net zei, ik ben nuchter, ik relativeer. Dan denk ik, misschien... Maar dat betekent dan toch niet dat je niet nee, hard kan niet... werken? Nee, je kan altijd hard werken, maar dat hoeft niet elke dag. Nee, maar dat hoeft ook niet elke Nog? dag. Oké. Okay. Maar jij bent dus een harde werker. Ja. Wat zou ze precies bedoelen? Nou ja, ik denk wel dat ik er altijd uh, vol voor ben gegaan. En uh, op een gegeven moment word je natuurlijk wat ouder en wat wijzer. En dan weet je dat je soms ook uh, moet rusten. Minder moet trainen in plaats van meer. Dus uh, in die zin word je wat sport slimmer ook. Maar uh, nou ja, ik denk wel dat ik altijd hard heb geknokt voor, uh, voor mijn prestaties. Nou, um, was jij een van de eerste pupillen van het team van Marianne Timmer. En uh, je gaat meteen glimlachen als ik die <laughs> naam noem. Nee? Nee, nee, nee, nee, glimlach, omdat ik denk dit onderwerp. Denk je, oh, we gaan het over Marianne Timmer hebben. Want uh, dat klikt niet echt tussen jullie. Nee. nee. Klopt. Wat stroomde er niet? Ja, die moet ik er natuurlijk. Weet je, ik heb, ik heb nooit spijt van gehad hoe dat allemaal is gegaan. Um, op dat moment, um, ik was. Uh, ik kwam van een uh, team en um, ik had natuurlijk al verschillende trainers gehad, gewesten, alles. Uh, Marianne, die was gestopt als. Um, als topsporter en die dacht meteen dat ze coach kon worden van een heel groot team en van dus een groep meiden en uh, ja ik had ook het zielsal al gedaan en uh, ik was onderweg op de ALO. Ja, sportende opleiding. Ja. Ja, dus ik wist ook al wel een beetje wat van begeleiden en trainen en zo. En um, ja, toen heb ik het gevoel gekregen op een gegeven moment van... Ik had, eerst vond ik het heel moeilijk, want ik had heel veel respect voor Marjan... voor haar prestatie, ze is een grote vrouw, super mooie sportvrouw. En uh, vond ik het heel moeilijk om, uh, om dan af en toe een keer te zeggen... van ja, nou, ik denk eigenlijk dat het anders moet. Of weet je wel, dat, dat durfde ik absoluut niet. En uh, op een gegeven moment toen dacht ik, ja, weet je, het moet toch wel een keer gebeuren. Ik uh, kan me nog een wedstrijd in het begin van het seizoen uh, herinneren... dat ik uh, 2-0-4 reed en dat was echt niet goed... En zij vertelde me dat het heel goed was. En uh, ja, toen dacht ik, dit gaat niet goed komen. Want het is niet goed. En uh, ja dat, dat, dat gaat dan niet. Want en kreeg je daar jij... een ruzie over? Ja, ruzie is er denk ik eigenlijk nooit echt geweest. Maar uh, ik merkte gewoon dat dat niet goed werkte voor mij. Want jij zei tegen haar, maar dit is toch helemaal niet goed, Marianne? Ja, ja. En toen? Nou, het was wel goed. En toen zei ik, nou ja. Ik ga het wel eens bekijken. of uh, Maar er zat uh, de gedachte achter van haar. Om dat te zeggen. Het is wel goed. Ja. Nou, daar heb ik het niet echt meer over gehad. Nee? Ja. Dat heb je niet uh, proberen te halen. heb ik gewoon niet meer onthouden. Nee. Dat <laughs> nee. je dacht onzin. Maar ben je dan ook niet nou, meer? Ik hoorde ook van te veel mensen op dat moment om mij heen. Die mij gecoacht hadden en zo. Want ik, ik wist wel dat het niet goed was. Ik voelde niet goed. Alleen ik kon zelf de vinger er niet op leggen. En, um, dus dan ga je... Ook wel zelf kletsen met de andere coaches en zeggen, nou, nee Helen, we zeggen niks, weet je wel, want je moet dat zelf uitzoeken met jouw staf. En uh, maar op een gegeven moment, weet je, ik zei ik wil gewoon eerlijkheid. Ik wil gewoon weten waar wat, wat er aan schortte. En uh, nou, dat kreeg ik. En ja, weet je, ik uh, was ook altijd heel eerlijk. Dus dan zei ik tegen Marjan, ja, maar hun zeggen dat het ook niet goed was. Ja, ja dat is natuurlijk wel een beetje gek. Leidt dat tot een breuk? Uiteindelijk leidde dat tot een breuk. Ja. Ja, is dat lastig dan om daar naartoe te werken? Want je moet elkaar uh, toch nog even respecteren. Want mm. je werkt samen. Mm. Lukt dat? Nou, dat werkte tot december. En toen uh, gingen uh, de wegen, uh, zeg maar, mm. ik ging de Oran toernooi rijden en uh, Marianne ging ook met de Sprinsters mee. Dus uh, toen gingen de wegen een beetje natuurlijk ook scheiden. Ja. Maar heb je dan ooit met haar kunnen uh, uitpraten? Mm. Ik Weet niet of dat nog nodig was. Hoe bedoel je? Ja, ik denk dat het heel duidelijk was. En uh, ja, als de een, uh, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, natuurlijk. En, uh, maar ja, ik, wat ik, nou, wat ik heb gezegd toen ook en wat er in de pers is gekomen, dat uh, ja, sta ik eigenlijk nog steeds over dat stond ik toen achter. Dus, je bedoelt dat je daar stond. open over bent geweest en ja, dat je uiteindelijk tot een druk was. hebt ja, uh, ja. gekozen. Ja. En uh, ja, dat, is, dat gaat zo. En dan is het ook goed zo. Dat is uiteindelijk, was dat ook goed zo. Ik nou was, ja, het kan uh, ook zijn. Ik bedoel, dat je het uitpraat om haar te zeggen: joh, weet je, in het vervolg van jouw carrière, denk hier aan, want dat heb ik gemist. Ik bedoel, je kan het toch ook schoon willen maken. Ja. Maar daar zouden ook mensen dan voor open moeten gaan staan. Heb je een ruzie gekregen? Heb je er echt bonje? Nee, Nee, ik, nou ja. ik heb geen zou bonje komen, met haar. Nee, nee, maar misschien andersom. Ik, ik weet kunnen, het niet. Weet je niet. Nee, weet ik niet. Zou je we elkaar wel een hand geven in het Olympisch Zeker, zeker als oh, ja. ik het ja. zie. Zeker. Maar heb je het geprobeerd? Want je, je zegt, als ze er voor open stond... heb jij het geprobeerd uit te praten? En stond ze er en niet ik voor Ik was er open? op dat moment natuurlijk hartstikke klaar mee. Wat er allemaal gebeurde, dat is, uh, <laughs> weet je, dat is niet echt heel leuk geweest, hoor. Geloof mij, was voor mezelf ook echt niet leuk. En, en als en, uh, zij je nou zou zitten, wat zou zij zeggen daarover, denk je? Geen idee. Werkelijk geen idee. Boeit het je? Niet meer. Nee. Nou ja, het ligt achter je, maar ja. ik kan me voorstellen op zo'n moment kom je in een geïsoleerde positie te verkeren binnen zo'n ploeg. Mm, ja, klopt. Ik ben en... heel goed opgevangen door andere schaatscollega's en trainers. En daar had je wel behoefte aan, dus? Ja. Uh, het ging vanzelf. Ik denk dat ze het zagen. Nou, vertelde je net: ik kom uit een ongelooflijk sportief gezin. Hè? Mijn ouders waren allebei goede mm. schaatsers. Mm. Sterker nog, jouw vader was zo goed dat hij in zijn jonge jaren Eric Haydn versloeg. De grote legende. Ja. Veelvoudige Olympische kampioen. In Lake ja, dat was Ja, fantastisch. Ja. <laughs> Maar het liep anders, want uh, dat is tenminste het verhaal van jouw vader... en een aantal mensen die erbij waren. Tijdens een, um, ja, een soort trainingskamp deden ze een potje voetballen... met ja. een aantal andere schaatsers. En daar was uh, Hans van Helden, ook een van de Nederlandse schaatsers. En die met een soort sliding kwam hier tegen uh, de voet van jouw vader aan. En nou ja, dat was einde carrière. Ja. Um, wat een ongelooflijk heftig verhaal is natuurlijk. Ja. Wat doet het met een kind als zo'n vader zoiets meemaakt? Um, ik denk dat wij als kind nooit hebben geweten... Uh, hoeveel impact dat heeft gehad, of in ieder geval pap heeft gehad. Dat heeft hij niet in die zin aan ons heel erg laten merken. Het enige wat ze ons al, altijd mee hebben gegeven... en dat is sinds wanneer ja, dat je dat beseft... dat, um, dat zij um, altijd zeiden genieten van zolang het kan. En ik denk dat dat de grootste les is geweest. Want het kan zomaar over zijn. En Barney, heb je het wel gehoord... Uh, we wisten, er, of ja, ik weet niet meer hoe oud ik was. We wisten dat het, dat papa's enkel niet goed, niet goed was. je papa, die liep niet altijd makkelijk, had vaak last van zijn been. En uh, maar we hebben daar, ik heb dat nooit. Ik, dat is heel raar, want ik, uh, daar heb ik het ook nog laatst wel eens over gehad. Ik, ik heb nooit um, daar last van gehad. En ik, ja, er werd niet zoveel over gesproken, maar uh, het was er, we wisten het. En pas toen ik eigenlijk ging schaatsen, toen doordat er zeg maar. Uh, Mensen die met mijn ouders hadden geschaatst, die hadden ook kinderen die schaatsen, dus die kwamen elkaar allemaal weer tegen. En toen kreeg ik pas echt in de gaten hoe goed papa dus vroeger was geweest. En nou ja, wat er dus was gebeurd. En nou ja, dat dat dus wel eigenlijk wel heel, ja, toen pas dacht ik, oh, dat moet het ergste zijn geweest wat, wat je mee kan maken. Want uh, ja, het verhaal is inderdaad dat Hans van Helden, uh, jouw vader... bewust, willens en wetens, een rotschop heeft verkocht... waardoor hij zijn grote schaatstalent, Jan de Vries... nooit meer heeft uh, kunnen ont, uh, ontplooien. Dan zeggen jouw ouders, geniet ervan, geniet ervan. Zeg eens niet, kind, waar begin je aan? Nee, hebben is er nooit gedaan. Nee? Nee. Ook dat ijs op? Nee. Ik ging natuurlijk relatief laat het ijs op. Ik was 15 toen ja. ik eigenlijk begon. Maar nee, ze hebben ons alle drie overal ingesteund. In wat wij, wij maakten zelf onze keuzes eigenlijk. En um, ja, dus dat hebben ze, daar ja. hebben ze altijd achter gestaan. En zo en, goed mogelijk. En wie zijn wij? Want we hebben nou wel een beeld ongeveer van Linda de Vries. Mijn broer Guus. En, en wat doet Guus? Guus is voetballer. Bij Veendam geloof ik zelfs. Hij heeft bij ja, uh, heeft Emme en Veendam. Emme, uh, ja. En Veendam hoor. Lang ja. bij Veendam. Langer bij Veendam eigenlijk. Maar zijn carrière eindigde bij Emme. Ja. Uh, gespeeld in de Jupiler League. En mijn zus kon goed tennis, Annelie. Dus, um, ja. Was het een competitief gezin? maar <laughs> weet ik niet. Wij speelden niet zoveel spelletjes, hoor. <laughs> nou, misschien wel. Is dat een teken aan de wand? <laughs> Omdat ja, het was... misschien wel. Dat het dan dus altijd misging. Um, ja, ik weet, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja. We waren altijd veel buiten, dat weet ik wel. Ja. En heb je wat aan je vader gehad uh, in, in coachende zin? Ik heb eigenlijk altijd wel een beetje gezegd... dat mijn vader mij heeft leren schaatsen, ja. ja? En ja. Een, een, een, een Lichte stoel? Ehm... Um, Papa die kon altijd heel goed zien, zeg maar, uh, dat kan hij nog steeds technisch, heeft hij er een heel goed oog op. En soms dan ga je wel goed en in de, in de grote beweging dan zie je wel dat het goed gaat, maar je raakt het net niet. En dan was er wel eens van, dan zei ik, pap, je moet eigenlijk even een keer komen kijken, want ik, ik, ik voel iets, ik, maar ik weet niet waar het aan ligt. En dan kreeg ik het ook niet van andere coaches bijvoorbeeld te horen. Dat is, dat is niet erger, niet iedereen kan, heeft een technisch goed oog. En uh, dan zei hij, oh ja, even je hand of even dit. Of je moet even uh, proberen, dat, ja, papa was heel goed in details en technische details zien. En, uh, maar in ja. topsport komt het op details aan, hè? Ja. Dus ja, dat kan je net de overwinning bezorgen of, of tot de nederlaag uh, brengen. Maar ja. had hij een gevleugelde uitspraak? Hoe bedoel je dat? Nou ja, je kan een bepaald gezegde hebben, een uitdrukking die helemaal aan hem te koppelen is en op jou van toepassing. Uh, ja, die heb ik even... Rechtop twee... in de wind, kop uh, iets laten zakken. Ik, uh, nee, nee, nee. Ja, dat ja. Is, het is het, wat je net natuurlijk vroeg... hoor je wel eens mensen, bijvoorbeeld ja. in mijn race. En dat is wel grappig hoe druk het ook is in Tiaf. Ik hoor hem altijd. Hm. En wat roept hij? Nou ja, hij roept wat er op dat moment nodig is. Dus heel, va heel vaak achterop blijven zitten. Go en als het goed gaat, ook gewoon alleen goed. Goed, door, weet je wel. Nou, Ja, dat is leuk. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat voor hem het toch ook een, een ergens een soort beladenheid heeft. Want zijn dochter die gaat die carrière beginnen die hij ooit noodgedwongen moet stoppen. Ja. Maar wat? dat zou je hem zelf moeten vragen. Ik denk, dat, ik denk vooral dat hij heel trots is Maar geweest. heb je dat nooit aan hem gevraagd? Um, nee, denk ik. Ja, niet echt in die zin. Nee. Dat ga je vanavond vragen of niet? Nee, ja weet je, je voelt, je voelt het natuurlijk van je ouders wat ze wat ze ook voelen, weet je. Ze vinden het ook best wel jammer dat, dat het je stopt natuurlijk. En um, ja, weet je. Maar ze hebben dat nooit... Ik, ik merk het wel, maar ze hebben het eigenlijk nooit hardop gezegd. Weet je hebt je. geen is, druk gevoeld. Nee, nou, mijn eigen druk is denk ik het hoogst geweest altijd. Het, het voetbal van deze middag, Chris, we hebben het even uitgezocht. De jongste voetballer ooit, Wim Kras, 1959, Volendam natuurlijk hè. Kras, Zwarthoed, noem het maar op, die komen allemaal uit Volendam. 15 jaar, negen maanden en zeven dagen. Zeventien geloof ik zelfs. Ja, en hij, uh, maakt ook nog eens, uh, hij is ook nog eens in de jongste doelpuntenmaker ooit van oh. de Eredivisie. Deed hij op 13 mei 1960. Maar inderdaad, mooi verhaal. Trouwens, een mooie voetballer hoor. Deze Sepp van den Berg. Lange jongen. Vuurrood haar. Natuurlijk, uh, ja, wat, uh, wat witte huid. Maar hij blijft keurig op de been tegen een van de sluwe spitsen van de Eredivisie. Dat is Tom van Weert. Die belangrijk is vanmiddag geweest met uh, ja, slimme paasjes en goede loopacties. Maar die van den Berg, die houdt van Weert goed in de gaten. Het is mooi om het duel tussen deze twee voetballers te zien. Er natuurlijk zoveel jaren en uh, wedstrijden qua ervaring tussen zitten in de Eredivisie. Nu Groningen. komt naar voren toe. Van, Lo van der Looi, nee heeft een uh, slechte paas in huis. Een boer pikt die bal eenvoudig uit de lucht. Dat is de keeper van uh, Peksvolle. Maar heel veel jongelingen nu in het veld. Heel veel tieners ook nog. Of uh, begin twintigers. En dat maakt het spel best leuk. frivol soms. Ritsu Dohan onder meer. Japanse middenvelder van FC Groningen heeft, nee, heeft dan weer een een hele mooie actie in huis om de bal over zijn directe tegenstander heen te tikken en dan een goede paas te geven. Daar reageert het publiek op. Eindelijk wordt het publiek, dat kritische Groningse publiek, een beetje verwend. Maar het is nog steeds maar 1-0. Het kon bijna 1-1 staan, want we hebben de eerste mooie aanval van Pek gezien. De ploeg deed er wel een uur over, maar het resultaat, mocht er zijn, resulteerde uiteindelijk in een schot van Mustafa van van dichtbij. Nu komt Namli naar voren. Zullen van 30 meter bijna bij de achterlijn. Uiteindelijk gaat de bal over die achterlijn. Maar het is wel een Groningen die er als laatste aan heeft gezeten. Dus de hoekschop is voor Pax Zwolle. De wedstrijd is wat meer tot leven gekomen. Te meer omdat Pax Zwolle wat omzettingen heeft gedaan. En dus beter in de wedstrijd is gekomen. Toch is de voorsprong nog steeds 1-0 voor FC Groningen in de 62e minuut. Kassie kijken met Ron vergouwen. Ja, we gaan vreubelen, toch, Ron? Vreubelen Fransen, jazeker. Ja, nee, we worden er al een tijdje mee overspoeld op tv. Uh, het maken van een wedstrijdje van het uitoefenen van een, bijvoorbeeld een ambacht. Uh, nou, de, Waar het al, eigenlijk allemaal mee begon was heel Holland-Bakt een aantal jaar geleden. De, de wedstrijd voor thuisbakkers. En daarna kreeg ik, zal ik even een opzomming ja. doen. Uh, we kregen Hollands beste bloemstylist. We kregen de beste chocolatier in uh, De Chocoladeshow. Kledingontwerpers in Door het Oog van de Naald. Interieurdesigners in De Designdroom. En fotografie in Het Perfecte Plaatje. Ja, jullie hebben er natuurlijk trouw naar gekeken. Alles ja, ja, gezien. Ja, precies. Nou, dat nagedaan, Rom. En nagedaan. Laatste... Ja, precies. Nou, de, de, de, het perfecte plaatje, dat laatste programma, dat was eigenlijk nog wel een redelijk succes. Maar die anderen zijn allemaal weer roemloos ten onder gegaan. Er zijn twee nieuwe programma's begonnen die daar een beetje uh, op voorborduren. duren. Allereerst een knutselshow op RTL 4. Getiteld Doe het lekker zelf. Waarin uh, onbekende Nederlanders zo origineel mogelijk een gebruiksobject of een meubelstuk van minimale of gebruikte kringloopmaterialen moeten maken. Ja, daar moeten ze iets creatiefs van zien te maken. Bijvoorbeeld van een, een, een stapel kledinghangers. Ja. Ik vind het heerlijk om te boren. Ik vond hem zo mannelijk. <lacht> Twee en een half uur is niet veel tijd om een creatief hoogstandje te maken. Dus er wordt stevig gefreubeld. Ja, ik weet wat ik ga maken. De stoel. Nog een half uur. Ja, bij een wedstrijd horen risico's, denk ik. Mijn uh, bijstaat is uh, bijna klaar. Hoe vind je hem? Ik vind hem echt Alanique. Ik wil het niet af. Ja, je hoort het, het is een luchtig programma. Dan mag uh, ook uh, over en weer de, de, de kandidaten moeten het eigenlijk maken. Ja, weet je, ik ben niet de doelgroep, maar het had best een leuk programma kunnen worden... als ze er wat mij betreft voor hadden gekozen om uh, professionele meubelmakers... en designcreatievelingen als kandidaten te kiezen. Dan had je echt gedacht van, wauw, dat zij dat kunnen. Maar ja, nu krijgen we hobbyisten... Er komen ook soms leuke dingen uit. Maar ja, als, als, als kijker had ik toch gedacht van. Euh, nou ja, had er echt wat professionele mensen mee gezet, bij ingezet. dat had het wat leuker gemaakt. Ja, zoals het Project ik. Catwalk ooit. Precies. Net ja. als dat The Voice heb je professionele zangers. Dat je echt denkt van. wauw, nou dat had ik hier ook graag gezien. Maar ja, goed, het, het moet euh, leuk zijn. De kijker moet zich mee kunnen identificeren. en je moet je kunnen lekker, lekker kunnen ergeren aan die kandidaten. Dat heeft de RTL 4 bedacht. Maar ja, goed, ze leveren wel slordig werk af, die kandidaten. Lichtpuntje in dit programma is de presentatrice, dat is Chantal Jansen. Wat ga je nu doen? Ja, nu ga ik hem even inzagen, dus op de afkortzaag. Zeker, uh, stom, had ik al kunnen weten. <lacht> Doe je best. Dan kan ik eigenlijk een klap maken. Dus een klok? Ik, ja, bijvoorbeeld zo'n voetje doen. En dan vrees ik hier ook een cirkeltje in dat het bad er iets invalt. dacht ik ook al. Jij ja. zit helemaal in je eigen wereld, hè Peter? Uh, als ik eigenlijk mee bezig ben wel, ja. Daarna probeer ik wel sociaal te zijn. Oh nee joh, ben je gek? Dat hoeft helemaal niet. Ja. ja, ik ben fan van Chantal Janssen Ja, we weten het. Dus dat de mevrouw van, wat kan die meid... Uh, ja, daar gebruiken. gaan we niet meer over beginnen, Govert. Dat is nou, al zo lang geleden. Nou, ik vind het zo grappig dat zij een programma presenteert... tegen een ander zegt dat hij iets, iets, moet, iets doet wat niet goed is. Ja, nou ja, dat, ja. daar heb je ook weer gelijk. Ja. Nee, maar ik vind dit een te doorsnee programma voor Chantal. Oh. Ik vind, ze, ze moet af en toe een keer ook nee zeggen tegen oh. een programma. En dat had ze in dit geval wat mij betreft moeten doen. Uh, Chantal heeft wel tegen de leiding gezegd... oké, okay, ik ga dit doen. Maar wat RTL eigenlijk wilde, die wilde het met BN'ers doen. En daarvan heeft Chantal gezegd... nee ik wil het met onbekend mensen, want het draait om het ambacht, om het knutselen. Nou, daar heeft ze wel gelijk in gehad, maar uh, ja, Chantal trekt het programma niet helemaal omhoog. Nog meer van dit soort programma's? Ja, bij SBSS, is, daar zijn ze ook op de creatieve tour, daar zijn ze, ja, hou je vast, daar is het programma Stelletje Pottenbakkers begonnen van Kim-Lian van der Mei, waarin BN'ers gaan pottenbakken. Je denkt misschien, nou dat is typisch SBSS, maar het komt van de BBC. Die hebben het eigenlijk ooit bedacht. Daar hebben ze een beetje een afgeleide van gemaakt. Bij de BBC heet het The Great Pottery Throwdown. Dat was het een redelijk succes. Inmiddels is het ook wel weer van de buis daar. Uh, bij de BBC was het met onbekende mensen. Bij SBS met BN'ers. En de prijs voor de winnaar, wel een eigen servies. En scoort het? Nou, het scoort best goed. 750.000 kijkers. Dus dat, dat doet ze. Dat gaat nog redelijk maar goed. We kijken of er vanavond is de tweede aflevering... of het dan nog steeds zo goed blijft scoren. Nou, typische BN'ers doen daarmee als Patricia Pai... Roy Donders, Rob Geus en Walter Kroes. En ja, pottenbakken op SBS6... Ja, dat vraagt natuurlijk om woordspelingen. Het is erg lang geleden dat ik met mijn handen in de klei heb gezeten. Mijn voeten natuurlijk wel, want ik kom uit went. Het heet dat ik iets van bak. <tie> Ook onze diva heeft het gaspedaal gevonden. Oeh. Lekker. Los maakt, dat de lucht eruit ja, is. Lekker, smaak. kijk heb je met je handpalmpje zo. Het is net of ik met mijn bruid bezig ben. Lekker. Oh, je, wat zeg je nou? Hij <laughs> is een beetje te nat en te slap. Het is zo makkelijk ja. om bij alles dubbelzinnige dingen te denken. Ja, ja. ja, nou ja, goed. Maar is het nou leuk? Want, eh, eh, Jouw pleidooi zou dan zijn, kies echt de pottenbakkers. Ja, we eens kijken wat die kunnen. Ja, Of had de BN'ers even een paar maanden een, een cursus laten volgen of zo. Ja. Want er kwamen nu wel echt gedrochten uit van, <laughs> van pottenbaksels. Het was echt uh, niet om aan te zien. Maar goed, de kijker uh, vond het tot nu toe in ieder geval leuk. Um, ja, Opvallendste kandidaat is Patricia Pai, we hoorden er net al even. Die onder andere een nagel kwijtraakte tijdens het kleien. Ja. <lacht> oh nee. Bij pottenbakken kan het ontzettend misgaan. Door ongeduld. Ja, het vaasje na, boven was niet zo'n succes. Ik kwam niet omhoog en de klei vloog op een gegeven moment alle kanten op. Ga omhoog! Ga omhoog! Nee. Ik heb er een uh, meetlat bijgehouden en ik, uh, dat ga je ook zien. Het is niet lang genoeg. Ik kwam niet omhoog. Ja, diepe zucht, ook bij mij inderdaad. Ik zeg, Patricia, had dit nou niet gedaan? Het enige is wel, het, je ziet wel dat pottenbakken echt een ambacht is... en dat het moeilijker is dan je denkt. Dus dat is het, uh, het, het leuke aan dit programma. Maar ja, of je het nou wil kijken of niet, uh, ja, kies het lekker zelf. Uh, of je het wil kiezen of niet, in ieder geval. TV momentje. TV moment van de week. Je begon er straks al over. Wie is de mol? Wij ja. hebben zitten kijken gisteren, Zeker. Ja, 3,2 miljoen kijkers, bijna een record. Net niet de meest bekeken aflevering. Ja, fantastisch seizoen. Laten we zo even luisteren naar hoe het klonk gisteren. Ja. Welkom vanuit het Vondelpark in Amsterdam, waar de Sfeer er echt al heel goed in zit. Ik ben de mol. Ja. Nee, maar... maar wat vind je van de ei? is het dus echt? Ik kan er gewoon niet over uit. Ik heb volgens mij iedereen op, op Ruben gezet. En dat is gewoon Jan, degene die ik ook nog eens keer het meest vertrouwde. De mol gewoon, dat erg. Ik ga nooit meer beweren dat ik ook maar enigszins mensen kennis heb. <lacht> ja, dat ja, ja, is leuk. Wij waren trots in Margreet. Wij, ja. hadden, het, uh, wij hadden hem ontmaskerd. De, ja. de mol, uh, nou, prachtig seizoen. Met name compliment voor de makers, want het zag er weer prachtig uit. En de, de, de opdrachten waren fantastisch. De casting was goed. Een van de leukere seizoenen waarvan acte. Dankjewel, rond Tot volgende week. Heb jij gekeken, Linda de Vries? Nou, nee, ja. Ik, nee, ik heb het niet gevolgd. Alleen, ik was wel heel... Ja, gisteravond, toen hadden we het niet helemaal meegekregen, maar ik lag vanochtend uh, toch wel even alles op te zoeken. Want ik was ook benieuwd. Want ik had de, de ene laatste aflevering, had ik dus wel gezien. En toen dacht ik, nou, ik weet het niet. Ja, wie dacht je? Nou... Toen zeiden, speelden ze natuurlijk allebei heel erg op Ruben. Dus ik dacht, ja, ja precies. Het, het zal wel. En met die auto en zo, ik precies. vond het wel logisch. Ja. Maar toen dacht ik wel, als je een beetje terug... En toen ging die Ruben die test invullen. En toen ging hij natuurlijk, want ik had al die afleveringen niet gezien... ging hij herhalen wat Jan allemaal had gemist. Geld ja. weet ik veel wel. Verzamelen. Ja. Toen dacht ik, nou... En ik vond het ook wel... Zeg maar, Ik ben niet zo'n goede in uh, bekende Nederlanders, maar Jan is natuurlijk... Wel, ja, die, die doet veel op de televisie en zo. Hé, hey Linda, dankjewel. Zou, je zou kan nu weer heerlijk zijn. naar Sorry. de bol kijken. Wat ga je doen nu in het leven? Want je hebt <laughs> nog een heleboel jaren voor je... en de zendtijd gaat bijna op. Uh, ik ga mijn school afmaken, ik ga de alo afmaken. En, en dan, dan? Ja, dat weet ik nog niet. Ik uh, zie wel wat er op mijn pad komt... en anders gaan we het zelf creëren. Poeh, dat, ja, dat is mooi. Uh, maar je kan dus gymjus worden? Ja, Daar. dat kan ja oh, Dan moet ik mijn papiertje nog wel halen. Ik moet ja. echt wel even heel hard mijn best doen hoor Jazeker, maar dat gaat je wel lukken. Dus je krijgt een diploma. En, uh, en, en wat op je pad komt, wat denk je dan aan? Um, nou, ik vind het sport vind ik heel mooi. en uh, Het coachen en begeleiden van, uh, van talenten vind ik uh, mooi. Lijkt me ook heel leuk om te doen. En, uh, of gewoon überhaupt van sporters. Dat lijkt me gewoon mooi. Zien we zien weer een nieuwe Marianne Timmer. Uh, maar dan uh, genaamd Linda de Vries langs de baan straks. Uh, het zou kunnen. Het zou kunnen. <laughs> ik weet niet of ik me daaraan uh, gelinkt wil. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Maar je, gewoon coach. Dus dat je met een <laughs> ja. bord langs de baan staat. Ik hoopt harder, harder. Gaat goed. Ja. Achterover. Ja, achterop zitten. Ja, ja achterop zitten. Ja. Ja? Nee, dat zou kunnen. Maar okay. uh, we houden je ja. in de gaten. Ja. Leuk ja. dat je er was, Hartstel Linda super. de Vries. Leuk dat ik er mocht zijn. Tot volgende week. Goedemiddag. Ik ging heel even mis. Uit het Rijke Blooperarchief van de Nederlandse Radio. Dus nu kunnen die mannen toch niet meer om die vrouwen heen. En hoe, dat hoe, is het mooie ervan. Hoe kijken ze eigenlijk naar u als u daar uh, komt met uh, uw westerse blik. Uh, uh, gewoon hoe u, u, u bent ook uh, vrij voorzichtig maar, ten opzichte van hun. Ik wil in de lengte.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 een van de grootste artiesten die Nederland heeft gekend. Het was een jongen die zijn vak Tot en met. Deze week in Radiodoc Lou Bendy.